Het is tien uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Nederlandse Politiebond en de Raad van Korpschefs... vinden de fitheidstest die agenten vanaf volgend jaar moeten afleggen te zwaar. Bij een proef met een hindernissenparcours... deden veel agenten er te lang over. Tussen de 30 en 40 procent dreigt de test niet te halen, zegt de vakbond. Vanaf volgend jaar moeten korpsen maatregelen nemen... tegen agenten die niet fit genoeg zijn. Over die maatregelen wordt nog onderhandeld met het ministerie.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 Gisteren trouwden prins Albert en Charlene Whitstock al voor de wet. De twee ontmoeten elkaar bij een zwemwedstrijd... waaraan Whitstock meedeed en zijn sinds 2006 samen. Prins Albert heeft uit eerdere verhoudingen al zeker twee kinderen... maar het is de eerste keer dat hij trouwt. Charlene Whitstock gaat voortaan door het leven als prinses Charlène.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 De vondst werd gedaan nadat de regionale autoriteiten het tempelcomplex hadden overgenomen van de plaatselijke Maharaja, die was niet in staat om de hindoe-tempel goed te beveiligen. Het weer vannacht in het zuidwesten opklaringen, in het oosten en noordoosten kans op wat regen, overdag in het westen veel zon, in het oosten bewolkt met plaatselijk nog wat regen en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ecoutez l'étape du soir de 10 à 1h, c'est sur Radio 1. Spot, nieuws en achtergronden op Radio 1 in de avondeetappen. Hier is Jeroen Stamport. De Tour de France is begonnen en de grote favoriet voor de eerste ritzegen maakte het meteen waar. Philippe Gilbert wint gewoon daar op de plek waar iedereen hem verwacht. Wat een knappe overwinning van de Belgische kampioen. Met grote overmacht won hij de sprint die licht berg ging. Philippe Gilbert, al was het allemaal niet zo gemakkelijk als het leek. Ja, op tv het kijken misschien niet zo hard, maar dat was uh, redelijk stijl. En, uh, en ik heb gewoon uh, ja, geneten de laatste 100 meter. Dat was uh, ongelooflijk. Hè? Voor de vakantieverlijenploeg was het een vreemde dag. Liewe-Westra reed lang op kop. Een kopgroep van drie man, dat was natuurlijk mooi. Minder mooi was dat er vijf renners van de ploeg betrokken waren bij de grote valpartij. Dit, dit is gewoon toer. We weten gewoon, uh, de druk is groot, uh, de belangen zijn groot. Uh, dan gebeuren dit soort zaken. Het hoort er gewoon bij. Ook Robert Geesink was betrokken bij een valpartij. Alleen dan in de laatste drie kilometer. Geen tijdverlies dus. En gelukkig ook geen schade. Nee, ja valt wel mee. een we, we, we, we, we paar kleine schadevondjes. Maar uh, ja, ja, als ze midden voor je ja. liggen, dan uh, is er niks meer te doen. Hè? Ja, goedenavond. Radio Tour de France is terug. En dus ook de avondetap. Hier op Radio 1 de belangrijkste interviews tussen 10 en 11. De analyse van Henk Lubberding. Reportage te koers... En we gaan drie weken lang de nacht in met Michel Cornelissen... de kleurrijke ploegleider van Vacanzo voor Leiden, de Nederlandse ploeg die zijn debuut maakt in de Tour. En wilt u reageren op de uitzending? Doe het dan via Twitter. Gebruikt u voor opmerkingen, vragen en dergelijke. Hashtag RTDF. Dat staat natuurlijk voor Radio Tour de France. De grote man van de eerste etappe was natuurlijk Philippe Gilbert. De druk op hem was enorm, want hij moest en zou die eerste rit winnen. Hij had de datum van vandaag omcirkeld in zijn agenda. En niet alleen vanwege dus de eerste etappe. Hij zou hem winnen en hij maakte het waar. Hij fietste iedereen eruit. En Kok sprak na afloop met Philippe Gilbert. Ja, Philippe, je wint alles dit jaar. Nu heb je je rit in de Tour. Je hebt je gele trui. Hoe is dat allemaal? Perfect. Ja, beter is dan mogelijk. Ik heb uh, gewoon... Uh... Ja, dat is waar alles uh, gewoon sinds uh, Brammerse Pijl. Dat is een uh, hele grote serie, denk ik. Um, ik geniet van elke moment. Um, ik heb ook een, de steun van mijn ploeg. Die is echt sterk. En um, ja, dat geeft mij altijd uh, vertrouwen. Ik doe geen fouten in de koers. Ik ben altijd vooraan. Ik koers perfect, denk ik. En, uh, en de uitslag zijn altijd goed, ja. En vandaar, ja, heb je getwijfeld? Want het ziet er zo zeker uit wat je doet... Net of het allemaal beredeneerd is en dat het allemaal uitkomt zoals je het bedacht hebt. Ja, dat is gewoon uh, ook door het feit dat uh, wij paard altijd de koers in de hand hebben. We hebben uh, ja, de responsabiliteit genomen. genomen uh, vanaf de kilometer nul, gewoon uh, Omega Pharma Lotto uh, op kop gezien. En uh, ja, we hebben gewoon ja, alles, alles gedaan. Ja. Dat was prachtig. Want dus Philippe Gilbert, voor de ploeg was het een dag met twee gezichten. Want vanaf de start sprong Liewe-Westra weg. En die reed samen met twee Fransen heel lang op kop. Westra werd teruggepakt en daarna ging het mis voor Olij. Want er gingen nogal wat renners uit die ploeg tegen de vlakte. Met als grootste slachtoffer de Belg, Thomas de Gent. Sebastian Timmerman vroeg aan teammanager Daan Luiks hoe het nu is met de Gent. Ik heb net vernomen van de dokter, ze zijn net terug uit het ziekenhuis, is dat er een, een barsje zit in zijn sleutelbeen. Aan de bovenkant, uh, gelukkig is het uh, ja, een stukje botten blijven zitten waar het uh, behoort te zitten. En dat zou betekenen dat wij, als we het uh, morgen goed in kunnen tapen, daar zou Thomas kunnen starten. Uh, het zou wel veel pijn geven, dus daar moeten we nog een oplossing voor vinden. Uh, maar hij kan morgen wel starten. Daarnaast zijn allebei zijn duimen ernstig gekneusd. Dus schijnbaar is hij, uh, heeft hij een halve salto gemaakt en zich opgevangen. En zijn zijn handen gewoon echt verkeerd terechtgekomen of de hoge snelheid. Maar Thomas is toch wel serieus gehavend. Dat is dan uh, typisch zo'n situatie... dat als een renner in nou ja, een mindere grote ronde zou hebben gereden... zou die hebben gezegd, uh, dit was het. Maar ja, dit is de Tour, hè? Ja, dit, dit is gewoon de Tour. We weten gewoon, uh, de druk is groot, uh, belangen zijn groot. Uh, dan gebeuren dit soort zaken, het te er gewoon bij. Uh, hij kan dus in ieder geval morgen een poging wagen om door te gaan. Het zal natuurlijk afwachten worden uh, hoe erg de pijn is... Hoe is het met de andere renners die gevallen zijn? Nou, ik zal proberen een samenvatting te maken van de dag. Uh, uit die ontsnapping Westra drie man weg Dat was natuurlijk mooi. daarna is er een valpartij geweest waar VU bij betrokken was. We hebben twee keer van fiets gewisseld. VU was toch wel gehavend, maar niks ernstig. Alleen maar wat uh, schaafwonden, uh, kleine uh, vleeswonden. Uh, uiteindelijk komen we dan de finale in. in acht keer met de finish iemand, raakt iemand in het publiek. Uh, daar valt Bozik vrij hard Um, ze gaan nu kijken of dat uh, gehecht moet worden. Of met hechtpleistertjes. Er zitten nu hechtpleistertjes op. Dus misschien kan het zo blijven zitten. Ze is een kind, hè, begrijp ik. Ja, precies. En een eindje verder is er weer een valpartij. Uh, da daar zijn er eigenlijk een meerdere bij betrokken. Uh, uh, Leuke Mans is daar onder andere bij. Uh, en wederom Fiyu. En uh, in de laatste kilometer gaat ook nog eens keer Thomas de Gent... waar we net over hadden, uh, tegen het asfalt aan. Uh, Marco Mercato was ook bij die uh, valpartij van, uh, van Leukemans. Uh, die heeft een dikke kuit, dus daar zijn we nu met ijs en compressies bezig. Uh, we hebben we speciale apparaten voorbij. Uh, dus uh, ja, vijf man op negen op de eerste dag, dat is dan wel heel erg veel. Welk gevoel overheerst er dan? Toch uh, een beetje het trotse gevoel dat je in beeld hebt gereden in de koproep van de dag... of toch het balen dat, uh, dat er dus vijf van de negen op de grond lagen? Ja, toch wel een beetje het balen. Als ik dan in de bus kom en ik, ik zie daar de renners toch geavond en ik zie een wit kopje van, van Thomas de Gent die naar het ziekenhuis moet... dan overstemt dat toch een beetje het, het mooie gevoel van lieve Wester en de kopgroep. Maar nu we alles weer geïnventariseerd hebben... en iedereen weer bezig is met de dag van morgen, komt dat toch een beetje terug. En dan zijn we toch blij dat we in de ontsnappingen lieve Wester mee hadden zitten. U zat erachter, samen met Michel Cornelissen, de tweede ploegleider. Heeft u uw ogen uitgekeken? Ja, je raakt niet gewend aan het publiek. Je ziet zoveel mensen. Ik heb het vandaag al een paar keer gezegd. Uh, ik ben altijd heel erg onder de indruk van de Ronde van Vlaanderen, zoveel mensen. Maar het, het, het lijkt wel of het één grote muur van Gerardsbergen is. Het uh, zal iedereen opvallen. Er is zoveel publiek. Het is gewoon een feest van 200 kilometer met mensen. Onvoorstelbaar. Maar dat maakt het wel ook tegelijkertijd natuurlijk gevaarlijk, hè? Ja, dat zien we vandaag. Er is zoveel publiek en mensen maken foto's, drijven volgens mij... en staan met de rug naar de renners. En ja, dan gebeurt er gewoon een gevaarlijke we komen, zaken. Er komen gevaarlijke situaties en er komen valpartijen uit. Maar ja, het, het is één groot feest. Zoveel mensen, zoveel publiciteit. Ja, fantastisch. Was het een beetje zoals u verwacht had? Ja, normaal zie je de beelden natuurlijk vanuit tv. Op tv zie je ziet helikopterbeelden en nu zit je er middenin... Ja, het, is, het is druk. Het duurt ontzettend lang. Je komt over de finish. Het duurt een half uur voordat je van de finish bij de bus terechtkomt. Omdat alles staat gewoon vol. Alle, en overal waar je kijkt zijn mensen en supporters. Zijn echt echt ja, fantastisch. Knijpt u zich dan op zo'n moment ook wel eens in de armen? Zo van, ja, uh, Het is toch geslaagd. We zijn een paar jaar geleden begonnen met een, een continentale ploeg. Dus zeg maar de tweede divisie van het wielrennen. En uh, via de ronde van Spanje zijn we dan uiteindelijk toch terechtgekomen in die tours Schieten dat soort ideeën ook nog weer even door uw hoofd? Hè? Ja, vanmorgen zaten we in de bus. En iedereen was heel erg zenuwachtig. Op een gegeven moment zat ik naast Bozek en Mercato. En toen hebben we het verhaal opgehaald uit 2008. Uh, we waren toen nog amateurploeg. En in Koers in België zaten we met z'n vier in één auto. En toen hebben zij het contract getekend. Hilaire van der Schuur heeft mij geïntroduceerd bij, uh, bij, bij hen... Uh, ja, dan, wij hadden toen een droom, uh, proberen een, een mooie proef van te maken. En als, als het dan in een paar jaar tijd lukt, ja, dat is, dat is wel een heel apart en heel fijn gevoel. Een, een beetje trots zelfs. Um, wat kunnen we de komende dagen verder van jullie gaan verwachten? Er komt een aantal ritten aan waar je van op voorhand kan, kan zeggen van nou, de, de kans dat dat een massasprint wordt is, uh, is heel groot. Uh, blijven jullie strijden zoals vandaag om toch maar die man in de, de groep van de dag te hebben? Nou, we zullen zeker niet alleen strijden om de man en de groep van de dag te hebben. Uh, wij gaan hier voor een etappe-overwinning. Dus het uh, is voor ons niet uh, demereren om in beeld te komen. Uh, ons doel is een etappe winnen en daar zullen we alles voor, uh, alles voor doen. Uh, en als het nodig is om mee te springen, dan zullen we dat doen. En als het nodig is om af, de sprint af te wachten voor uh, VU Bozic, dan zullen we dat doen. Dus uh, het, het is mooi als we meezitten, maar we gaan voor die overwinning. Kunnen VU en Bozic, uh, Ferrar en Cavendish, vooral die naam roept iedereen natuurlijk. Kunnen zij die aan? Kunnen zij die aan? Ja, normaal gesproken uh, is Kevin is natuurlijk gewoon de beste sprinter. Maar in de Ronde van Zwitserland zie je dan toch in één keer een aankomst die een beetje vreemd loopt. Waar uh, Bozik ja, toch dat rijtje wat we net opnoemden toch kan kloppen. Dus uh, laten we zeggen dat de kans niet groot is dat je het doet. Maar er is altijd een kans dat het kan gebeuren. En daar gaan we voorlopig gewoon vanuit. Uh, aan de andere kant, uh, Thomas de Gent, die wint een heel mooie rit in Zwitserland bergop. Waar hij 20 kilometer solo rijdt. Uh, het kan op allerlei manieren. En uh, we gaan het gewoon proberen. Wij hebben niks te verliezen, dus we gaan het gewoon proberen. Maar eerst zorgen dat iedereen morgen heel huids uh, aan het einde komt van de, van de ploegentijdrit. Dat zal de eerste zorg zijn na vandaag met de valpartijen en de blessures. Ja, inderdaad. Maar ja, gelukkig hebben we daarop geanticipeerd. Uh, we hebben de beste apparatuur bij. Uh, de fysiotherapeuten zijn erbij. De doktoren zijn erbij. Uh, uh, ja, alles, is, uh, alles is aanwezig om die renners weer op te lappen. En ik hoef die remmers niet te overtuigen om morgen te starten. Die hebben mij al lang overtuigd. Er is geen enkele twijfel. Hè. Ik zie net Thomas aankomen en er is geen... Geen seconde twijfel bij hem geweest om hem niet te starten. Zodra het bericht kwam, sleutelben is niet gebroken, je kunt fietsen, dan is het al niet meer de vraag. Het is de Tour de France. Ja, zo gaat dat in de Tour. Teammanager Daan Luiks was dat van de Vacansoleil-ploeg. Zometeen nog meer reacties uit die ploeg en natuurlijk aan het einde van de uitzending even bijpraten met Michel Cornelis, de ploegleider van Vacansoleil. En prangende vragen, opmerkingen, doe dat via Twitter. Hashtag RTDF, Radio Tour de France. Ook voor de Rauwbank zit dus de eerste dag erop. En gelukkig voor de ploeg is die zonder al te veel schade voorbij gegaan. Ook de valpartij van Robert Geesink bleef zonder al te veel gevolgen. Maar wat bijbleef, was dat het een nerveuze dag was. Ploegleider Adrie van Houwelingen. Ja, dit is een nervositeit die hoort bij een eerste week van de Tour de France... totdat er wat duidelijker verschillen zijn en iedereen zijn plekje meer kent. Ja. Dus dat hoort erbij. Uh, vooral dus in die finale twee flinke valpartijen, als het er niet meer waren. Uh, wat is de schade die jij tot nu toe hebt kunnen opnemen bij jouw mannen? Ik denk dat uh, Laurens de wellicht de enige is met uh, fysieke schade. Die lag bij die eerste valpartij. En uh, ik denk niet dat er uh, veel andere schade is. Buiten het feit misschien dat er helemaal niemand in die eerste groep uh, over de finish komt. Ja, ik zag nog wat, uh, wat schaafhondjes bij, uh, bij Robert. Die kwam, die, die kwam binnen de drie kilometer ten val. Dan is me ook meteen de vraag: krijgt hij wel uh, dezelfde tijd als uh, die eerste groep? Of als die groep waar hij in zat? Ja, dat krijgt hij zeker. Want er uh, bestaat een reglement. En dat reglement uh, dat, uh, zegt dat een uh, valpartij of pech in de laatste drie kilometer. Uh, dan krijg je de tijd van de groep waartoe je behoorde. op het moment dat pech of valpartij zich voordeed. Maar dat is ook als de aankomst op een bergje van de vierde categorie is. Uh, dat is verschillend. Uh, dat is vandaag wel zo. Maar dat is bijvoorbeeld op de muur de Bretagne en op Superbest is dat niet zo. Dan uh, geldt die regel niet. En die regel die geldt ook niet in de, bij de twee aankomsten in de Pyreneeën en de twee aankomsten bergen op in de Alpen. Maar bij deze dus wel? Daar zijn jullie zeker van? Ja, ik, ik, ik lees niet voor niks het boekje door. Dat, dan, kun je, uh, dan kun je nu ook met een, met een goed gevoel terugkijken. Want er zijn uh, wat mannen op achterstand gereden. Uh, ja. Nou ja, dat, dat is, ik wil het eigenlijk niet beschouwen als winst voor ons, maar meer verlies voor de anderen. Maar dat is automatisch ook winst voor jullie. Ja goed, maar er zijn er heel veel in die eerste groepen. Uh, ja, je, je wilt je tegenstanders niet verslaan uh, door hen uh, door pech of uh, valpartijen toe te wensen, maar het hoort wel bij het wielrennen. Nou, Wat er vooraf gezegd dit is, een dag voor, uh, voor Las Boom, dat plannen jullie letterlijk in de soep door die valpartijen? Ja, en dan nog uh, waag ik te betwijfelen of uh, Lars Boom uh, weerstand kan bieden aan, aan de top 5 die hier uh, over de finish komt. Ja, helemaal aan Gilbert. Ja, zeker. Gilbert is dus bij dit soort aankomsten jouw stending. Dan krijg jij de rest van de dag, voor je zover je dat al kunt zeggen, voor, voor beeld van jouw groep en in het bijzonder van, van Robert Geesink. Nou, ik denk eigenlijk een, een, toch een vrij rustige dag, hoe gek of dat ook klinkt met de, met de finale. Maar, maar daarvoor is het allemaal... Uh, ja, vrij gecontroleerd geweest en uh, hebben wij eigenlijk niet, niets hoeven doen. Laat ik het zo zeggen. En uh, pas in de laatste 50 kilometer zijn onze renners meer opgeschoven naar voren. Ja, met het, met het oog op het gevaar wat op de, op de loer ligt. Dus eigenlijk kun je niet zoveel afleiden, ook niet met het oog op die ploegentijdrit van morgen? Nee, morgen kunnen we denk ik meer zien uh, wat, wat de ploeg waard is, om het zo maar te zeggen. Aadrie nou, van Houdingen was dat. Geen schade dus voor Robert Gersink. Zowel in tijd als fysiek liep hij niet tegen het ongeluk aan ik vertelt wat er gebeurde vlak voor de finish. Ze viel op uh, iets minder dan 10, denk ik, naast, of ja, net achter mij. Uh, ik die raakte een toeschouwer. En, uh, die viel en uh, dat was uh, ja, de brak het door, denk ik. Ik zat gewoon goed van voren. Toen viel ze op uh, ja, twee of zo weer. Ik ja. zat ja, ja, in die voorste groep, hoor. Ja. Ik kon nergens meer toe en mijn fietslag was kapot, dus ik moest uh, lang wachten. Maar je viel zelf ook? Wat, wat, wat, wat heb je zelf voor schade opgelopen? Nee, ja, valt wel mee. Een paar kleine schaafwondjes, Maar uh, ja, ja, als ze midden voor je liggen, dan uh, is er niks meer te doen. Hè? Dat is toch even schrikken. Ja, nee, ja het is de hele tijd uh, gaat het uh, net goed. Het ging echt vaak fout. Mensen staan midden op de weg en, uh, en ja, gaan het allerlaatste mensen aan de kant. En dan is er staat altijd eentje die dan net uh, met het beton meekijkt en die dan blijft staan. En, uh, echt vaak dat uh, toeschouwers uh, midden op de weg stonden. Dus mensen weten uh, een beetje aan de kant. Ondanks jouw val pak je wel tijd op, uh, op de concurrentie. Ja, ja, de laatste drie kilometer is uh, dezelfde tijd zeg maar, bij Valpartij. Dus uh, uh, dat wist ik. En uh, ja, ik kon ook niet verder, want mijn fiets was kapot, wat ik al zei. Dus, uh, maar... Robert Geesink, hij bleef met zijn ploeg, zijn Rauwbankploeg, dus wat in de lute, Die andere Nederlandse ploeg van Van Kanselij liet op de eerste dag gelijk zijn gezicht zien. De ploeg van Vrijbuiters had gelijk een renner mee in de ontsnapping van de dag. Liewe Westra zag zijn kans schoon en ging er direct na het vertrek vandoor. Het was niet zijn initiatief, want hij volgde een andere renner. Uh, het was in, een van Jurekar uh, van uh, die, die gingen, dus... Uh, Wie was dat, ja. Uh, ja, en, uh, ja ik, ik, ik sprong gelijk, uh, gelijk mee en uh, het was gelijk de goeie. Uh, ja, ik had gehoopt dat er, dat er toch uh, iets meer uh, renders mee zouden gaan. Vijf, zes, zeven man. Uh, dan hadden we meer uh, kans voor slagen, zeg maar. Maar uh, ja, drie man is voor, uh, voor, voor ons is dat een beetje, beetje kansloos eigenlijk, maar ja... Uh, ja, wat doe je eraan? Uh, je bent er een keer eenmaal aan begonnen, dus dan ga je ook door natuurlijk. En eigenlijk weet je het ook wel, hè? bij zo'n etappe aan het begin van de Tour, ja, uh, dat moet een massasprint worden? Uh, ja, natuurlijk. Ik, uh, ik draai nu een paar jaar mee en uh, ik, ik, ik, ik, weet, ik, ja, ik heb er ook nooit aan gedacht dat wij voor de, voor de rit zouden rijden. En, uh... Uh, ja, je, je, ik, ik heb me op zich ook vrij rustig gehouden. Ik ben ook niet uh, door het gaatje gegaan. Ik, uh, ik, uh, ik vond het wel best zo. Uh, ik denk uh, dat het voor de ploeg vakantie en DCM gewoon uh, een goede dag is geweest. En we rijden toch de hele dag in beeld. En uh, dat is ook belangrijk. En uh, uh, ja, we hadden achteraf gehoopt dat we uh, ja, in de sprint ook een paar maanden kort zouden hebben. Maar ja, dat is dan, uh, ja, door die valpartijen een beetje... Uh, ja, daar ging dat een beetje mis. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik denk dat, uh, dat het voor mij gewoon goed was. En uh, dat we goed in beeld hebben gereden, uh, zo de eerste rit. Heb je uh, tijd gehad tijdens de rit om ook een beetje te genieten van je eerste dag in de Tour? Want dat is toch iets speciaals voor een wielrenner. Ja, ja, ja zeker. Ik, uh, ja, dit was een beetje te vergelijken met uh, de Vuelta twee jaar geleden in, uh, in, uh, in Drenthe. Daar was het uh, ook druk uh, ja, dus ik, ik, ik, ik had het een keer eerder meegemaakt en uh, ja, daar was het uh, mee te vergelijken. Dus het was echt uh, ja, supermooi natuurlijk. Druk, uh, maar ook zo nu en dan wel gevaarlijk. Hè? Dat, dat hoorden we ook na de finishrennen zeggen. Mensen gaan heel laat van de weg weg. Ja, dat hou je gewoon. Hè. Dus, uh, ja, het is gewoon heel veel mensen drukte. Dus uh, iedereen wil wat zien en iedereen gaat een beetje, ja, misschien wat te ver op de weg staan. Maar daar hebben wij dus uh, vooraan geen last van gehad. En uh, ik hoorde ook van ploegmaten die zeiden van uh, ja, je moet echt blij wezen dat je vooraan zat. Want in peloton was het gewoon echt uh, gevaarlijk uh, bij momenten. Lag je nog bij een van die twee valpartijen uiteindelijk of zat je, er, zat je erachter? Nee, gelukkig niet. Uh, ik, zat, ik zat erachter. Dus uh, ja, ik had geluk. Was je erg nerveus voor deze eerste dag? Uh, nee, nee, totaal niet, nee. Nee, we kregen, we, ja, we kregen gewoon de opdracht om, uh, om in aanval, uh, of proberen om, proberen om mee te zitten. En uh, ik zat op de, op de voorste rij en uh, ik ging gewoon zien, uh, als er iemand gaat, ga ik gewoon mee. En uh, ja, ik heb gewoon mijn werk gedaan en, uh, ja, en ik zat mee. Dus het, voor, voor mij is het gewoon goed zo. En uh, ik weet gewoon dat, uh, dat de vorm en de conditie gewoon goed is. En uh, ja, dit... dit... Die gaat zeker niet de eerste en de laatste keer wezen deze drie weken. Dat was mijn volgende vraag. Welke rit heb je nog meer aangestipt? Ja, nee, ik, ik, zie, ik kan natuurlijk niet uh, elke dag uh, erin vliegen. Maar uh, ja, morgen is tijdrit en dan, uh, dan gaan we het zien. Uh, ja. we gaan... morgen, morgen de ploegentijdrit inderdaad. Is dat uh, ook een van de redenen dat je toch een beetje rustig aan hebt gereden vandaag? Zeker toen je in de gaten had... Dat er niet al te veel renners meekwamen. Uh, ja, natuurlijk. Ik heb er wel, uh, wel aan gedacht. Maar uh, dat zeg ik. Ik heb met drie man weet je gewoon dat, dat je niet rijdt voor de overwinning. En dan, uh, dan hou je gewoon in. En uh, ik, ja, ik heb er ook niet aan gedacht om, om nog op het laatst nog even er vooruit te rijden. Dat, dat, dat, dat heeft gewoon niet zin. Ik draai nu een paar jaar mee, dat zeg ik. En ik rijd voor de overwinning. En, en niet meer om. Uh, om, ja, om, er, om er echt helemaal voorop uh, te rijden. En uh, ja, daarom heb ik vandaag gewoon uh, rustig aan gedaan. Lieve Westra, ja, de renners van Vakant Solijen, die rijden hun eerste Tour de France, maken hun debuut. Eerste kennismaking met het circus, dat gigantische circus dat de komende drie weken door Frankrijk toert. Ook Rob Ruig maakte dus zijn eerste kilometers in de Tour en hij ervoerde de dag helemaal op zijn eigen manier. Ja, wat ik uh, na één etappe kan zeggen is uh, dat het vandaag een werkdag was met veel publiek. Een werkdag met veel publiek, maar ook met een, uh, ja, met een spannende finale en een uh, nerveuze finale. Uh, absoluut heel nerveus. Uh, veel valpartijen. En uh, ja, uiteindelijk uh, ik zit ik achter die, die, die breuk of uh, ik word geblokkeerd. En, uh, uiteindelijk zit ik dus achter die valpartijen, moet ik het gewoon rela relativeren dat ik uh, niet gevallen ben. Dus, uh, maar het is zuur eigenlijk, want de benen waren goed. Wat gebeurde wat er gebeurde, precies? Uh, ja, ze vielen eigenlijk uh, voor of rechts naast me. En, uh, ze gingen eigenlijk uh, ja, breed over de weg, waardoor uh, iedereen met de fiets in elkaar ging. Het eerste gedeelte uh, kon doorrijden en daarachter zat, uh, zat ik En ook komt het door, dus uh, ook ruim hem zuur. Ja. Als je nu om je heen kijkt, hè, dit circus, we staan in de bus, op de voet treden bij de ingang van de bus. Uh, elkaar te interviewen, wil ik jou te interviewen. Ja. Um, kun jij een beetje nuchter blijven? Ja, ik denk dat je dat moet doen. Kijk, het, uh, het spel blijft hetzelfde. Er is een, uh, een start en een, uh, een finish. En degene die daar als eerste overheen komt, die wint. Uh, dat is overal zo. Alleen, uh, dit is de Tour de France. Hetzelfde spel, alleen wat drukker. De klassementen. Philippe Gilbert kan morgen drie trui aantrekken als hij zou willen. Want door zijn etappe zegen pakt hij natuurlijk de gele trui. Maar ook de bolletjes en de groene trui. Geel draagt hij sowieso. Maar de groene trui zal om de schouders van de nummer twee in het puntenklassement gaan. Cadel Evans is dat. En de bolletjes daar wordt gedragen door Thor Huershoft. Hij heeft geen punten gehaald in het bergklassement... maar werd derde in de etappeuitslag. Aangezien nummer twee Evans in het geel-groen rijdt... Eh, moet ik zeggen, mag Huushoft in de bollen. Het jongerenklassement wordt aangevoerd door Geraint Thomas. Hij rijdt morgen dus in het wit. De Tourblik van Henk Lubberding. U bent helemaal bijgepraat. Alle interviews hebben we laten horen die ertoe doen. U weet hoe het klassement eruit ziet, hoe de etappeuitslag was... En dus gaan we nu napraten met Henk Lubberding voor het eerst deze Tour. Henk, goedenavond. Goedenavond. Weer blij dat het weer begonnen is? Ik wel. Heb <laughs> je, je naar gekeken? Iedere wielerliefhebber kijk graag naar de Tour. Ja. En luister graag naar de radio. Als die Tour op de, op de radio is, ook dan ja, dat is toch een hele aparte sfeer. Ik moet altijd afkeken na drie weken Tour de Frans. Ja. Dan mis ik zoveel dingen. Dus... Maar goed, hè? als het derde jaar de Tour was, dan... Uh... Ja, was het ook niet goed. Nee, dus daarvoor is het heel, heel leuk dat dit uh, drie weken uh, amusement is. Ja, iedere ja. avond uh, laat jij je licht schijnen over de dag van vandaag, de toer We kijken vooruit. Uh, ik vind het leuk als je het vertelt wat jou opvalt. En uh, nou goed, jouw uh, inzicht, jouw koersinzicht komt natuurlijk goed van pas, uh, Henkel. Uh, laten we beginnen met Gilbert, want ja, het is toch een hele knappe, knappe prestatie van de Belg. Ja, wanneer je dus als, uh, als eigenlijk topfavoriet... je kunt eigenlijk niet meer verliezen... maar ga het maar doen, met zoveel druk. Mijn uh, hele grote complimenten voor de ploeg... die ook uh, zonder twijfel uh, gelijk eigenlijk het heft in handen neemt... en uh, de achtervolging eigenlijk inzet... met wat hulp van andere ploegen die ook belangen hebben. Maar daarna, zeg maar in de laatste zoveel kilometer... ja, als ploeg zo op kop rijden... Uh, waar, uh, ja een renner eigenlijk nog valt omdat hij aangeeft uh, en zo bezorgd is voor zijn kopmannen. Jurgen van den Broek en, uh, en ook voor Gilbert uiteraard. En gaat met zijn hand van stuur en geeft even aan dat er uh, gevallen kan worden uh, voor een uh, vluchtzuil. Ja, en hij slaat zelf met zijn hand van stuur af. En uh, valt heel ongelukkig, komt nog terug en rijdt gewoon op kop of er niks aan de hand is. Ja. Dus de inzet is perfect. Uh, de wilskracht is heel groot. Maar toch denk ik dat het morgen... Dat ze het niet gaan trekken met die zes seconden. Nee. Maar goed, daar komen er nog wel weer meer dagen. Uh, maar goed, het, het geeft aan wat, wat een ontzettende macht Gilbert ook heeft. Uh, als hij, hoe, hoe hij naar boven uit kan, probeert als eerste. Je denkt, die is weg. Want dat is toch een man met een enorme turbo. Ja, er dus daar ook enorm veel, uh, veel achter. Alleen ja, uh, het is bergop. En het is uh, op televisie denk ik heel moeilijk te zien uh, hoe stijl of het nou eigenlijk is. Maar op het laatst liep het toch wel behoorlijk heftig op. Ja, en dan zie je dat hij uiteindelijk uh, nog redelijk stilvalt. Ja, het leek er ook Hij uiteindelijk 18e, maar kijk, op ja. dat moment geeft hij natuurlijk ook af. en uh, uh, Kanselara rijdt gewoon voor, uh, voor te winnen en niet voor uh, ja, uh, vijfde of zesde te worden. Nee. Daar, daar is hij niet voor in de Tour, dus hij laat het dan ook lopen. Maar hoe Evans nog van achteren kwam, dat zette mij toch aan het denken... dat uh, hij heel bewust naar de Tour toe heeft geleefd, Evans... En uh, om die reden weinig uh, wedstrijdkilometers gereden dit jaar. Anders als anders gedaan. Uh, het is een taaie rakker. Die, dat, dat ziet er toch wel goed uit. Ja, en hij komt door op een typische Cadel Evans manier binnen. Als ja. tweede. Ja, maar goed. Uh, hij rijdt voor het klassement. En, uh, en ja, hij is toch, hij, het ziet er toch heel goed uit. Vond ik toch een, dat, dat was toch iets wat me opviel. Okay. Wat, wat mij ook opviel was uh, uh, het gedrag van de groene trui onderweg. Dat die sprinters... Uh, mekaar toch uh, al afleggen. En dat verder toch in het peloton uh, toch zijn punten gaat pakken. Dus een uh, strijd voor die groene trui met die supersprint onderweg. Dat zijn toch wel aparte dingen. Uh, ja, ben je er blij mee? Ja, maak het voor de kijker toch wel goed. Ja. En voor de, voor de sprinters worden er denk ik niet blij van. En uh, Huyshoff toont ook weer dat hij hele goede benen heeft... voor dit soort aankomsten. En onderweg uh, hij heeft hij nog wel eens weer van die monster etappes waar hij weer zijn puntjes gaat verzamelen... Dus uh, dat is weer een hele kwaaie huushof voor, uh, voor de groene trui. Ja. Um, komt dat door verlies natuurlijk tijd. Dat is wel een beetje ja, het nieuws van de dag, uh, behalve Gilbert natuurlijk. 1 minuut 20 wordt hij daar zenuwachtig van, denk je? Uh, hij zal dit zeker niet leuk vinden. Want morgen, uh, dus vroeger tijd, hadden ze al ingecalculeerd dat ze tijd zouden verliezen. Maar dit had niemand ingecalculeerd, dus hij zeker niet. Uh, zit hij verkeerd? Werd, werd al geroepen. Ik vind dat hij, hij zat goed van voren. Uh, de dame, volgens mij was het een dame... Uh, staat met de voeten op de weg. Wel op de rand, maar staat op de weg. Uh, renners zitten compact op elkaar. De renner die het uh, dan uh, op het laatste moment ziet... stuurt natuurlijk iets naar binnen om die vrouw te ontwijken. Ja, kan niet naar binnen. Hangt in de stuur van een ander en dan is het uh, meestal bingo. En nu was het ook echt bingo. En dan ligt de hele weg gelijk dicht ja. omdat ze naar binnen vallen. Ja, de dame is zeker daar uh, de schuld van. Maar er koop je allemaal niks voor. Het is gebeurd. Ja. Maar komt uh, kon daar door om daar nog op terug te komen. Kan zoiets beslissend zijn? Ja, het is maar 1 minuut 20. In een bergetappe is dat natuurlijk niks. Uh, hij moet dat wel goed maken op, uh, op de grote mannen. Uh, en daar is in ieder geval uh, de slekkies uh, zitten ervoor. Ja, eigenlijk alles zit ervoor behalve Sanchez daarbij. En alle, alle mannen waar, waar het voor hem omdraait zitten allemaal voor hem. Uh -huh. Dus dat moet hij toch eerst nog eens... Uh, ja, Stapje voor stapje zal, dat, zal hij daar goed moeten maken. Plus dat hij morgen ook nog seconden aan zijn broek, broek krijgt. Want die gaan in de, de, de ploegentijdrit... Uh, gaan ze toch tijd verliezen. Ja. Um, Kedel Evans, daar verwacht je dus wel het een en ander van... om nog even op die, die toerfavorieten terug te komen. Um, ja. en, hoe denk jij over Jurgen van der Broek? Uh, nou ja, die, die toont al... Uh, ja, dat hij uh, een kans maakt om bij de eerste vier, vijf wel te rijden, ja. Maar ik had toch wel een klassementje opgemaakt voor mezelf. Waar ja, ik hem toch niet helemaal bij de eerste vier had staan. Daar durf ik Geersing wel bij te zetten. Laten we die nou meteen eens even opschrijven. Dan komen we daar later nog eens op terug. Uh, ja, dat is altijd wel leuk voor jullie, hè? Ja, ja. ik al, je ben, ik ben dol op rijtjes. Nou, zeg het gaat. Maar. Contador, Contador, en dan Andy Slek. En dan hou ik het uh, Nederlands vaandel hoog. Geersink, Evans 4, vijf kleuren. Dat wordt mijn verrassing. Omdat hij oh. uh, mij... Uh, ja, eigenlijk al verbaasd, voor de ronde heb ik hem dingen zien doen... dat ik dacht van, dat mannetje is in order. En, uh, dus, uh, en er is een oude rad in het vak. Hij zit in een hele goede ploeg, Radiocheck. Mm -hmm. Ik verwacht daar... Uh, heel goed, hè? Denk ja, ik. Ja. ja, ik verwacht daar ook een hele goede ploegentijdrit van. Dus uh, voor mij gaat het morgen om uh, Radiocheck, Carmen, Leopard. Dat zijn toch voor mij wel uh, de ploegen waar het, die heel dicht bij elkaar zullen staan... en om de eerste plekken zullen rijden. En uh, ik hoop dat Rabo niet, uh, niet veel verliest. Ik verwacht dat ook niet zo erg, maar ja, op 23 kilometer is, uh, is 30 seconden uh, misschien al wel mooi. Dat ze dat zou verliezen. Oké, okay, je verwacht geen, uh, geen, geen hele gekke dingen dus? Nee, nee. Van de Rabo. Ik, vind, ik, vind dat ze, ik vind dat ze een gedegen ploeg hebben. Ja, uh, die, ja, Ja, dus uh, uh, ja, je bent afhankelijk van de dag en dat iedereen uh, ja, toch top, top is. En het ziet er nu allemaal goed uit. Ze hebben geen uh, ja, Blaas Boomhaard van kleerscheuren, geloof ik. Maar voor de rest is, uh, is dat niet uh, letsel wat, waar je problemen van overhoudt. Dus ik, ze zijn morgen allemaal goed. Um, om nog even terug te komen op vandaag. Uh, dus weer een aantal valpartijen, eerste etappen. Zijn dat dan die zenuwen, Henk? Nou, de, uh, zenuwen kun je het niet noemen. Het zijn gewoon de spanningen. Uh, uh, het is de eerste, de eerste toerdag... En al weet de, uh, meer als de helft, nee, meer als drie kwart van een peloton... Weet dat ze eigenlijk niks te zoeken hebben daarvoor in. Uh, op het laatst. Maar ja, je wilt voorin zitten om veilig te zitten. En om zo min mogelijk bij die vouwpartijen te liggen. Want je weet gewoon, het is altijd dringen. Uh, Eén klein stuurfoutje, veel rotondes, daar waren ze op ingesijnd. Ja, dan weet je dat de vluchtzuilen aan vooraf gaan. En uh, ja, die zijn soms fataal. Ja, wel een, een klein drama van het hoe hoe Hoewel het nu wel blijkt mee te vallen natuurlijk. Nou, ik denk ja, dat als Thomas de Gent uh, naar het ziekenhuis toe moet... dat hij uh, er toch wel een dag of twee, drie last van heeft. ja, en, uh, ja Dat was voor mij ook wel een, uh, een renner die ik uh, ja, toch wel hoog had getipt. Uh, voor zeker de eerste week. Ja. En dit is niet... Uh, ja, dit is niet goed voor zijn, uh, voor zijn eerste weekje en voor mijn poe -weekje. <laughs> Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat Kijk, begrijp ik. Ja, want, want uh, het is de eerste, eerste week is het uh, heel veel lastige aankomsten. En dan kunnen dat soort mannen met ontsnappingen of in finales... Uh, toch nog wel wat, uh, wat betekenen. Vind ik toch een van de betere mannen bij, uh, bij vakantse Die vakantse is dat een ploegje een beetje naar jouw hart? Met uh, al die aanvallers en, uh, en, en vrijbuiters? Ja, ze hebben een ploeg die, uh, die niet voor het klassement kan gaan. Uh, moet je ook niet doen met twee van die jonge Nederlanders. Uh, heeft helemaal geen zin. Uh, ze moeten heel veel lering opdoen. En uh, een keer proberen een, een etappe wat op hun lijf geschreven is. Een keer proberen met een ontstapping mee te zitten. Uh -huh. Ja, uh, dat zou heel mooi zijn. En dat is ook hun doelstelling. Ik denk dat dat ook alleen maar voor ons mooi is als kijker. Dat je dat soort uh, ploegen erbij hebt. Kijk maar naar elkaar. De, ja, de, de, die vliegen er altijd in. Ze waren nu weer vandaag de eerste die demareerde. Uh, ze willen in beeld rijden. En uh, ja, het zal toch een keer waarschijnlijk lukken... dat ze wel een keer ruimte krijgen. Oké, okay, Henk. dankjewel. Morgen de ploegentijdrit. Ja, dan denk ik toch echt aan jouw uh, tijd bij de rally. Dat je daar met die lange maan uh, als een, als een dolle voor reed hè? Hou je ervan, de ploegentijdrit? Als je goede benen hebt en je bent één van de betere, dan is het geweldig. Maar ben je één van de mindere, dan, uh, dan zweet je s'nachts en dan slaap je s'nachts slecht. En uh, als je moet vertrekken, dan zit je geblokkeerd. Dan ben je al bang dat je er afgereden wordt, dat je moet lossen. En dat is dan niet altijd erg voor jezelf, maar voor het team. Dat je niks kunt betekenen voor je team. Dus er zijn mannen die, uh, die zien er uh, ja, als een berg tegenop. Uh, die zitten ook hier in de Tour. En uh, daarnaast zijn het... Uh, ja, maar die, de meeste ploegen hebben dus mannen meegenomen die, uh, die dat toch wel goed kunnen. En anders reizen de eerste 15 kilometer zich helemaal uit de naad. En dan is het uh, op tijd binnenkomen. Kunnen, ik denk moeilijk buiten tijd binnenkomen als je nou 15 kilometer lost. En dan heb je ook je werk gedaan. En dat is toch wel uh, de doelstelling voor de meeste ploegen: om je kopman zo goed mogelijk in een zo kort mogelijk snelste tijd aan de streep te krijgen. We gaan het morgen zien en dan horen we jou morgenavond weer na 10. Henk Lubberding, dankjewel. Okay, dank je dankjewel. Oké, dankje. Qu'on vient pas en arrière Et que tu ne reviendras pas non plus Mais si tu changeais d'avis quand même Je te jure que tu ne serais pas déçu Je ferai des efforts vestimentaires Je rentrerai à l'heure prévue On passerait les dimanches à la mer Comme on faisait au tout début Alors laisse-toi faire La chance que je... ...et je m'en vais faire un tour Du côté de chez Swan Revoir mon premier amour Qui me donnais rendez-vous Sous le chêne Et se laisser t'embrasser Sur la jour Cette blonde aux yeux clairs, Cette fille au sein loup, Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, Qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs Cette fille au sein blanc Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs Qu'elle était à vingt ans U hoort een, een trio Franstalige muziek. Dat komt uit de top 100, de Franstalige top 100, die we deze dagen tijdens de Tour de France draaien op Radio 1. En we begonnen natuurlijk met nummer 100, Christophe May. Denk, Denk, Denk. En uh, 99 was Daaf. Met Ducot, de Sjetzwan en 98 zojuist Michel Sardou, un vier au jeu clair We gaan. Uh, we praten in de avondetappe over een ander sport. Schaken, want het NK is bezig. Nederlands kampioenschap in Boksel. Vandaag de zesde ronde. En dan bellen we natuurlijk altijd met Hans Beum. Hans, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, de zesde ronde. Begon met Wouter Spoelman als verrassend koploper. Hoe heeft hij het gedaan in zijn partij tegen Sokolov? Het zat er denk ik in dat er, een, dat er een keer een foutje ging zitten in zijn... Uh, hij had een beetje gelukt tot nu toe. In het begin wat, wat, wat zwakkere spelers. En toen overleefde hij twee keer een sterkere tegenstander. Maar vandaag ging hij dan uiteindelijk toch gewoon eens een keer normaal... zoals het ook hoort, door de knieën tegen een, uh, een tofspeler, Ivan Sokolov. Um, een partij waar hij weinig op aan te merken valt. Uh, hij werd overspeeld, langzaam, maar heel erg zeker. En Sokolov won... En uh, nou, dat gaf dus een enorme verschuiving uh, op de hele ranglijst. Want Anis Giri is nu de nieuwe oploper. Ja, want Giri won uh, redelijk verdiend. Eigenlijk op dezelfde manier zoals Sokolov won van een mindere spelers zoals Spoelman. Zo won Giri ook van Brandenburg. Kijk, je, je ziet toch dat er een, uh, ja, een, een gat zit in, in, uh, ja, in kracht. En uh, ja, bij, bij de fysieke sporten komt dat uh, bij tennis, komt het meestal in, in set 3 of 4 of 5 uh, aan de orde. Maar bij schaken komt het in, in ja, gedurende de hele partij zie je dat een bepaalde kleur, een bepaalde speler toch langzaam. Uh, het initiatief overneemt en dat dan langzaam uitbuit en uitvergroot en uiteindelijk dan ook uh, terecht wint. En dat was ook hetzelfde beeld als wat uh, spoelman bij Sokolov had, dat had Brandenburg bij Giri. Mm -hmm. Eigenlijk, hij werd overspeeld en Giri won volkomen verdiend. En, en is hij een, een kans hebben geworden nu voor de titel? Nou, Giri is eigenlijk de kans hebben. Dat ja? was hij vooraf van, al van het toernooi, want hij is nummer 43 op de wereldranglijst. Dus hij moet het ook eigenlijk winnen. En de schaaksport is, uh, ja, net zoals ook andere sporten... Een, hele, een, een logische sport met toch een redelijke hiërarchie in, in krachten. En degene die gewoon de beste is op de wereldranglijst, die behoort ook een toernooi te winnen. Nou ja, dat is op dit moment ook, ook, ook, ook zichtbaar. Uiteindelijk dan, na zes uh, ronden. Want Giri staat ook bovenaan alleen met 4,5 uit zes... dankzij die overwinning en door dat spoelman uh, verloor uh, van uh, Sokolov. Hij heeft uh, overigens nog wel een paar mensen in zijn nek zitten hoor, Giri, op een half puntje achterstand. Mm -hmm. Dat zijn uh, dus diezelfde spoelman. Dan ook nog uh, Ernst, die won van Lamy, volkomen verdiend. Dus die speelt echt eigenlijk een goed toernooi. Die Sipke Ernst, die, uh, die uh, Groninger is het geloof ik? Ja, Groninger. Sipke, hè? moet dat wel. Ja, zal eigenlijk wel, anders had hij geen Sipke natuurlijk. <laughs> en dan hebben we nog uh, Robin Swinkels, ja. die speelt ook een heel mooi toernooi. Die had vandaag een hele gekke partij tegen Smeets. Had eigenlijk moeten verliezen. Uh, maar ja, uiteindelijk wist hij nog het lijf te redden. Ik, ik vond het vandaag sowieso een rare ronde. Ik, ik, ik moest het commentaar geven. En ik had op heel veel momenten uh, problemen met dat spelers overwinningen kon, konden behalen in één of twee of drie zetten. Dus hele korte, uh, snelle overwinningen. En dat zagen ze dan niet. En dat is altijd moeilijk uit te leggen. Dat kun je alleen maar uitleggen door de spanning van, ja, van de arena, van het moment... In een soort rustige analyse zeg je... ...ja jongens, waarom, waarom speelden jullie dat nou niet? Waarom deed je nou niet dit of dat? Ja, dat is natuurlijk het verschil tussen het rustige... ...becommentariëren vanaf de zijlijn... ...en volop in de, in de arena zitten met alle uh, zenuwen en, en adrenaline van dien. Maar uh, ook bij de dames, bijvoorbeeld het Nederlands Dameskampioenschap... ...waar Peng uh, volop aan de leiding ging met 6 uit 6. Gebeurde gekke dingen, ja. Nou, die verloor vandaag... Van Middelveld, nou de krankzinnige partij. Ze kon in één zet winnen. Peng deed dat niet. En ging toen helemaal was de, de, de weg kwijt en verloor zelfs nog. En toen kon haar naast belager uh, haast, uh, zo heet ze Anne Haast, uh, gelijk, gelijk met haar komen door een overwinning op Hortensius. Maar wie schetste uh, ieders verbazing? ...dat die totale onbekende hortensie is. Gewoon wind van haast en dat er dus uiteindelijk niks verandert aan de, aan de koppositie... ...omdat de beide koplopers alle twee verliezen. Dus ondanks de hiërarchie in een sport als schaken gebeuren er toch gelukkig nog gekke dingen? Nou ja, dat is toch die, die emotie en, en uh, dat komt natuurlijk wat minder tot uiting dan bij de fysieke sporten. Maar het, het is er wel degelijk en ook hier worden dingen als tijdnood en de vorm van de dag... En ja, al dat soort ongrijpbare factoren spelen ook een rol. Dus uh, nou, nou, nog steeds blijft onze uh, verwachting dat Giri zowel het, uh, het mannenkampioenschap uh, wint... als dat peng- en vrouwenkampioenschap wint. Maar het gaat wel over vreemde dalen en over vreemde uh, tegenoverstelden, bergen, zeg maar. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Oké, okay, Hans, dankjewel. Morgen de zevende ronde van ja, het uh, Enkerschaken in Bokstel. Hans, dankjewel. Alright. Kort, kort, Casey Stoner start morgen van pole position bij de MotoGP-race van Italië. Hij vestigde in de training van een, een nieuw barenkoor en hield daarmee Ben Spies en Marco Simoncelli achter zich. In 125 cc kwalificeerde Jasper Ibema zich als negentiende. De Nederlandse honkballers staan morgen niet in de finale van het World Port Tournament. Er was nog een theoretische kans voor Oranje... maar dan moest Cuba verliezen van Duitsland en dat gebeurde niet. De Cubanen wonnen met 1-0. Zij spelen dus morgen de finale... Tegen Taiwan. Terug naar het wielrennen, terug naar Philippe Gilbert. Hij maakte dus waar wat van tevoren al gedacht werd. De aankomst van de eerste etappe was op zijn lijf geschreven. Een dubbelslag was het voor de lottoploeg. Want ook de Gele Trui kwam natuurlijk in het bezit van de ploeg. Jeroen Wielelaard was bij de feestvreugde in de ploegbus. Zo komt de ploeg binnen bij de bus. Juichend joelend. Omgeven door de pers uiteraard. Ja, Klasse, jong. Klasse. Okay. Okay. Okay. Komt die ploegleider uiteindelijk ook, Herman Frizon? <laughs> hoe heeft u het beleefd? Ja, wat we hebben het beleefd, uh, gewoon uh, ja, de tranen in de horen natuurlijk, uh, als je ziet hoe dat op de manier wat hij wint. En hoe dat de ploeg gereden heeft vandaag, ja, dat is gewoon een verlengstuk van het ganse jaar al. Van de Waalse klassiekers van Amstel Goldrace. Het was voorspeld. Ja, was. En hij maakt het af. Ja, zo is het. Maar, uh, maar je moet het wel even doen. Je moet het zeker doen. Uh, hij was vandaag grote favoriet. Uh, je weet dat op voorhand. Dus we zitten ook nog met uh, Jurgen van den Broek voor het klassement. Dus we hadden het tool goed uitgestippeld uh, vooraf. Uh, iedereen wist wat zijn taak was binnen de ploeg. En ik kan alleen maar zeggen dat de jongens het perfect uitgevoerd hebben. En als je dan iemand in de rangen hebt, zoals Philippe, ja, dan, dan weet je dat je kans maakt om vandaag de rit te winnen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij zat goed voor de breuk in het peloton met die val door waarschijnlijk een toeschouwer. Ja, dat hebben we niet gezien. We, we wisten wel, dat is altijd in de Tour. Uh, we hebben vandaag ook in het begin van de rit met de tegenslag gezeten. Grijpel die eerst valt, Van de Wallen die betrokken is bij een valpartij. Maar dat is gewoon ja, het gewone nerveuze gedoe van de eerste rit in de Tour. En uh, we waren komen verkennen hier, uh, in de uit uh, deze rit uh, met Filip. En we hadden de laatste 10, 15 kilometer gedaan, dus we wisten wat er aankwam. Dus uh, rotondes, middenbermen. En dan hebben we gezegd, oké, okay, we gaan vandaar zelf het initiatief nemen. En uh, ja, niet hopen valpartij, valpartij, maar je weet dat, dat het daar eigenlijk het peloton op een lint gaat. En dat er dan breuken komen, automatisch. Het was dus een, com een combinatie van studie, goede voorkennis en uitstekende benen. Bevestiging van die goede Waalse benen. Ja, ik denk het wel. Maar ja, uh, ik, ik dacht dat hij al nummer uh, verloren had van 11 april. En dan, uh, dat zijn dromen. En dan zeg je, ja, hij moet toch één keer uh, een keer niet winnen. Dus het was wel vandaag kansje boord. Er waren verschillende kandidaten, dat wisten we ook. Uh, maar het is inderdaad zo. Uh, een schitterend renner, ja hij moet niks meer bewijzen, het is zijn aankomst en iedereen weet dat, maar toch maakt hij het terug opnieuw op, op een schitterende manier dankzij ook, een, en dat blijf ik herhalen een schitterende ploeg die boven zich uitgroeit, omdat ze weten dat er zo iemand bij hem in de rangen is en als, je je je dat, als je dan ziet, sorry als je dan ziet dat onze klasse mensrijder ook uh, daar zit, en die nog vijfde wordt dan, is, ja, dan kan het gewoon niet beter beginnen maar, ik zeg nogmaals uh, de tour is pas gedaan, uh, binnen drie weken uh, we hebben dit al, al binnen dus nu naar het volgende doel. Ja, maar dat is goed voor de moraal van, de, van het collectief? Ja, ik denk voor iedereen personeel, uh, iedereen renners. Uh, ja. Ik denk dat we naar dit naartoe geleefd hebben. Uh, niet 100, maar 120 procent. En de als de je muur... dan zo kan beginnen, dat is <laughs> De muur van Bretagne ook al bekend, uh, ook al verkend zeker? Ja, die, die kennen we. We weten uh, dat die aankomst voorbij ligt. Het is niet alleen daar, maar we hebben verschillende verkenningen gedaan. Dus uh, ja, het zal, we, zullen, we zullen een beetje afwachten, maar de druk is weg nu. En daar dan boven komen in de gele trui. Ja, we mogen niet te veel verwachten. Hè? <laughs> we hebben nu de gele trui. Uh. We zullen eerst morgen afwachten naar nou de ploeg. Het heet, en dan uh, zien, dag na dag. Dankjewel. Zo gaat het in de Tour Leven bij de dag. Wat uh, kort toernieuws heb ik voor u. De Amerikaan George Hinkepie heeft het record van Joop Zoetemelk geven. Inkepi begon vandaag voor de zestiende keer aan de Tour. In 1996 reed hij voor het eerst. En dat was meteen zijn enige opgave. Zoetemelk heeft in zijn zestien deelnemers altijd Parijs gehaald. Dus wat mij betreft staat hij nog steeds net alleen aan de leiding. Het al oude Aradagium van Zoetemelk werd vanmiddag ook door Contador gehanteerd. Hij verloor door een valpartij 1 minuut en 20 seconden. Maar toch blijft hij strijdbaar. De Tour duurt nog lang, zei hij. En willen is kunnen. Jawel, en door zijn overwinning heeft Philippe Gilbert nu in alle grote rondes etappes gewonnen. In de Giro won hij in 2009 een etappe. En in de Vuelta was hij vorig jaar zelfs twee keer succesvol. Ja, morgen. Morgen dus de ploegentijdrit, waarin de ploeg hoge ogen gaat gooien. Althans, dat zeggen de kenners. Daar hoort Henk Lubberding trouwens niet bij, zoals we zojuist hoorden. Paul Sanders sprak met twee tijdritspecialisten van de Nederlandse formatie. Maarten Cialinghi heeft het volste vertrouwen in een goed resultaat. Je weet op het moment dat je de basis ziet van uh, welke renners gaan er komen. Uh, dan weet je gewoon, oké, okay, dit is een goede ploeg. Gaat goed gaan. En op het moment dat je dan zo aan het trainen bent, dan zie je dat ook terug. De motivatie van iedereen, iedereen weet precies waar we het voor doen. Dat zie je gewoon terug in hoe we rijden en dat is mooi om te zien. Wat zijn de valkuilen bij een Het Te hard accelereren waardoor je het harmonica effect krijgt en aan de achterkant wappen ze het af. Dat is een van de grootste valkuilen in een ploegentijdrit. En wat is de Valk voor bijvoorbeeld Robert? Die ja, jullie toch uh, beschermen deze Tour. Uh, waar gaat hij zitten in dat treintje? Nou ja, kijk, Nou Ik denk dat het belangrijkste voor Robert is, is dat hij zelf zijn grenzen niet opzoekt. Maar dat hij gewoon op tijd uh, de, de, de, de keus maakt om van kop af te gaan. Uh, en, en weer in het wiel te kruipen. Want, want hij moet gewoon, eigenlijk moet hij gewoon fris over de finish komen. Ja. Zonder dat hij, zodat hij denkt van oké. Okay, ik heb, ik heb, we hebben gewonnen, of we hebben weet ik, veel de uitslag goed gedaan. En eh, ik kan nog wel even. Ja. Dat, dat is denk ik het belangrijkste wat Robert, uh, Robert moet doen. Lars Boom, vind jij het eigenlijk vervelend dat de Tour begint met een etappe... en niet met een uh, individuele tijdrit? Uh, nee, dat vind ik, niet, uh, nee. Vind, ik niet, vind ik niet vervelend. Dat zijn zo. Maar daar lag voor jou, zeker gezien jouw vorm op de tijdrit de afgelopen tijd... misschien wel een kans? Ja, nou goed. Doof was is heel erg uh, goed natuurlijk, maar... Uh... Ja, voor de rest uh... nee, ik, ik vind het ook heel mooi dat we twee dagen ploegentijd hebben, omdat dat gewoon een hele mooie discipline is en dat we een goede ploeg daarvoor hebben. En, uh, daar ben ik op zich wel blij mee. Ik begreep dat jullie gisteren eigenlijk pas voor het eerst met de hele ploeg daarop hebben getraind. Is dat gek? Nee, ja, ik ken niet uh, alle jongens met elkaar krijgen. Natuurlijk. We hebben drie Spanjaarden en Duitsers. Dus ja, dat is best moeilijk allemaal. En, uh... Het is normaal dat, dat we dat nu doen en dat we nu informatie rijden die, die we denken die, die goed is. En dat we daarover discussiëren. En ik denk dat het op zich wel goed was gisteren. Ja, hoe ging het inderdaad? Want kon je er iets van aflezen hoe de ploeg ervoor staat? Um, ja, ik denk dat iedereen er wel goed voor staat. We hebben een paar sterke motoren in die ploeg, denk ik, die, die de ploeg moeten trekken. En, um... Die zijn allemaal goed in orde. Wie zijn die motoren? Jij natuurlijk, Maarten denk ik. Ja, Tjalingi, Sanchez, uh, uh, Robert zelf. Uh, wie hebben we dan nog meer? Nog een aantal jongens uh, die ook uh, goed, dit goed kunnen, denk ik. Ja. De Routbankploeg wordt zelfs door een heleboel mensen genoemd als een van de favorieten. Misschien wel top 3, top 4. Ben je het daarmee eens? Nou, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Uh, het, het, het is te hopen, het zou leuk zijn uh, als we het kunnen, uh, ja, kunnen waarmaken. Het zou fijn zijn. En, uh, het gaat er natuurlijk om dat we zoveel mogelijk secondes pakken op, on, op de concurrenten van Robert. En uh, dat is belangrijk. Wat zijn de, wat zijn de valkuilen bij zo'n ploegentijdrit? Dat jij te hard gaat? Nee, ja, ik denk natuurlijk, moet je, je moet hard rijden, je moet de snelheid hoog proberen te houden. En dat, dat is het punt natuurlijk. Maar uh, kijk... Uh, als het goed is, uh, is die ploegentijd het naar de hand. Dus zijn sommige mensen boos op elkaar of uh, liep het niet lekker. En dan gaat het meestal uit het hardst. Misschien een hele rare vraag, maar is, uh, als je het leuk vindt om met één ploeg te fietsen, om samen te fietsen, mm -hmm. is dat een pluspunt bij zo'n ploegentijdrit? Ja, dat denk ik wel. Dat is wel belangrijk. Die sfeer is gewoon goed en uh, iedereen mag elkaar en iedereen lacht met elkaar. En dat is goed, denk ik. Ik het dan van morgen. Morgen alweer een eerste zware test voor de renners die aspiraties hebben in het klassement. Want dan gaan we kijken naar de ploegentijdrit. Het is niet zo'n lange ploegentijdrit. 23 kilometer maar van Les Césars naar Les Césars over een nagenoeg vlak parcours. Maar het zal lastig genoeg zijn. Zeker voor de renners die vandaag gevallen zijn. Of renners die vandaag een jasje hebben uitgedaan. Om uiteindelijk het peloton tot aan de voet van de laatste beklimming te brengen. 23 kilometer dus in omgekeerde volgorde van het ploegenklassement. En dat betekent dat de ploeg van Saxo Bank... de ploeg van de voormalige toerwinnaar Alberto Contador... dat die als eerste moet vertrekken. Maar die staan laatste in het ploegenklassement... mede door de achterstand die Contador heeft opgelopen in de eerste etappe. Zij starten morgen om half drie als eerste ploeg. En als laatste ploeg start de ploeg van Omega Pharma Lotto... de ploeg van Philippe Gilbert. Kijken we even naar Vacan Soleil. Die start als uh, de Derde ploeg in het gezelschap. En Rabobank zal ook al vroeg aan de bak moeten. Want zij moeten als zesde ploeg van de in totaal 22 ploegen vertrekken. De Nederlandse ploegen komen dus vroeg in actie in de ploegentijdrit. Eén voordeel kunnen ze vroeg douchen. Gia Lippens. Vanaf twee uur horen we hem dus weer in Radio Tour de France. Half drie dus de eerste ploeg die van start gaat. Maar Radio Tour begint als altijd om twee uur. Met contact met Cornelissen. Hoi, ik ben Michel. Hey Michel. Michel Cornelissen, ploegleider van Vacansolei. Goedenavond, leef je nog? Ja, we leven nog. We gaan het allemaal doorstaan. Mijn hemel, wat is allemaal gebeurd vandaag? Ja, het begon voor ons een geweldig mooie dag. We hadden gelijk lieve mee in ontsnapping. Dus ik heb eigenlijk de hele dag ja, overal van kennen genieten. Van een hele goede lieve wedstrijd, maar ook uh, ja, van alle mensen langs de kant uh, ongelooflijk hoeveel mensen er staan. Dus uh, daar hebben we van genieten. Maar het was een beetje stilte voor de storm, want de finale was uh, heel hectisch. Ja, um, vertel even, want we gaan je iedere avond even bellen, zo tegen elf, om te weten hoe jouw dag is verlopen. Maar het is wel aardig om even te, te vertellen wat jouw rol is binnen de vakantieleiploeg. Ik ben uh, ja, samen met hier even de Schuur uh, ploegleider bij uh, vakantseleiploeg. Hilaire rijdt altijd de eerste wagen achter Peloton en ik zit meestal uh, hopelijk veel deze drie weken achter de ontsnapping. Om uh, proberen ritzegen binnen te gaan halen. En als meteen... er niemand in de ontsnapping zit, ja, dan uh, moet ik proberen de jongens op de tijd binnen te krijgen. Dus, uh, door ze over de bergen heen uh, met drank en alle eterswaren te voorzien. En even die bidon wat langer vasthouden hè? Ja, hoor, dat mag eigenlijk niet, hè? Nee. <laughs> Maar uh, je had dus met daar meteen vandaag succes, want uh, met Lio Westa uh, redden jullie heel lang ook kop. Ja, ja. Het uh, begon heel erg mooi. Lio zat gelijk mee en hij uh, had uh, twee goede vluchters mee. Maar ja, de wind stond niet echt gunstig. En uh, ja, je kon het zien dat bepaalde ploegen toch ook geen enkel risico wilden nemen door uh, geen uh, niet te ver weg te laten gaan. Maar je hebt nooit een illusie gehad. Want hij staat natuurlijk bekend uh, dat hij niet te gauw stilvalt. Ja, maar je had niet, nooit de illusie gehad eigenlijk dat, dat ze tot de finish zouden redden, die drie? Nee, ja. Je droomt natuurlijk toch altijd een beetje. en uh, ja. Je ziet nu hoe hectisch zo'n finale is. en uh, Stel dat ze een minuutje meer hebben, ja. En ze moeten op een Gilbert wachten of een Contador uh, wachten. Dan uh, stokt het peloton ook weer. Dus... Ja. Maar ja, zo hectisch als vandaag, dat zal het toch niet alle dagen zijn, uh, hoop ik. <laughs> nou ja, je weet het niet. Het is de Tour. Je hoort de gekste verhalen. Het is ook jouw debuut uh, in, de, in, in de Tour. Hoe beleef je het allemaal? De gekte, de, de aanlopen naartoe? Ja, het, is, het begon natuurlijk al met de voorstelling... Uh, ja, we werden echt voor de leeuwen geworpen, want... Uh, ja, we zijn met acht debutanten en uh, ja, ik ben een debutant. Gelukkig, Hilair van der Schuren en uh, Daan Luijks en Jean-Paul Poppel hebben meer ervaring, dus... Uh, ja, maar je zweeft toch wel een beetje... Ja, het is, het is natuurlijk een geweldig evenement. En mensen zeggen het allemaal wel en dan geloof ik het allemaal wel. Maar nu maak ik het mee en het is, ja, het is echt onvoorstelbaar. Vanaf, ja. vanaf de neutralisatie tot aan de Venus uh, ja, rijden door de, de mensen staan uh, twee, drie rijen dikker. Ongelooflijk. Het, het is echt totaal anders dan de Vuelta, waarin je wel hebt gezeten, de Giro. Ja, het is, het is eigenlijk met niks te vergelijken. Ik geloof dat ik vanaf... Uh, 200 meter voor de finish tot 500 meter achter de finish. dat ik er bijna drie kwartier over gedaan heb. Zoveel mensen en... Ja, dat maakt het ook wel heel leuk, maar je moet wel geduld hebben. Ja, nou ja, welkom in de Tour de France he? heet het dan? Ja, nou geweldig. Ik, uh, ik ben blij dat ik er ben. En hoop dat we nog voor een paar successen kunnen gaan zorgen. Ja, heb je nog laatste nieuws trouwens? Want uh, er waren een boel tegen het asfalt gegaan vandaag van jullie. Ja, bij ons in de ploeg uh, begon al heel slecht. Uh, Bootsdits lag al bij de eerste valpartij. Daar reed uh, iemand op een toeschouwer. en. Uh, ja. Ja, daar lag een man op 25. En daar lag uh, iets bij, uh, onze, een van onze uh, sprinters. Die zeker vandaag aangestipt had. Uh, alhoewel je natuurlijk ook wel moet zeggen dat... misschien als Silber niet veel te doen was, maar... <laughs> dat begon het eigenlijk al slecht voor ons. En VU was onderweg al een keer gevallen, maar die, die viel in de finale ook. iets had last van zijn uh, ja, gezicht. VU had uh, geen ernstige blessures, maar, maar Kater ook niet. Maar Thomas de Gent, uh, ja, die heeft een barst in zijn sleutelbeen. Ja, yeah, worden het, ja. Yeah. Maar uh, ja, die is goed ingetaped en uh, ja, die gaat toch morgen starten, want ja, de Tour ga ik niet zomaar verlaten natuurlijk. Heel goed, ja. Morgen dus uh, de ploegentijdrit. Dat wordt pittig, hè? Ja, ja, ik, ja ik ben altijd heel optimistisch en uh, ja, we moeten natuurlijk even afwachten hoe de jongens morgen wakker worden. Maar uh, ja, ik zie er even goed nog wel een uh, mogelijkheden voor onze ploeg. Het is een, een korte ploegentijdrit. Heel belangrijk gaat zijn uh, de eerste drie, vier kilometer uh, of het echt goed draait. Ja. En dan, en dan hebben we toch een paar jongens uh, ja, die echt wel die, uh, die trein in gang kunnen houden. Oké okay, Michel, ja, zijn, de tijd zit erop je, Michel. Je moet even okay. wennen aan, aan die tune hè. Zo direct het oog met uh, Max van Wezel. Ja, Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Werrata over historische broederparen. Morgen de broers Gijslerd Karel en Dirk van Hogendorp. En Adventie! De Gouden Jaren, bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. Genoeg, meer dan genoeg. Deze week de strijd tussen rokers en niet-rokers. Niet-rokend Nederland gaat over tot actie. De zomerseries van OVT. Het is genoeg. Radio 1, morgenochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Afgelopen. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen.